Zonen die stal zullen niveau communaal hetzelfde effect hebben als die dioxinecrisis van vorig jaar. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Dus mond dicht, iedereen. Ee, padpres. D'accord? Zeker. Meneer Weet wat de partij voor u gedaan heeft, hè? Mm -hmm. Ja, uh, u mocht gerust zijn, Nusra. Ik, uh, ik zorg voor de nodige discussie. En hey, madame Nietoes daar, uh, hoe heet ze ook weer? Martens? Uh, Martens, ja, op, ze is op zich nog nieuw in het vak. hè. ik kan haar via via wel de juiste uh, richtlijnen geven. Help <laughs> <Tom, laughs> Nog eentje? Oh, nou, ben moei. Garçon! Met Van In. Hannelore Martens. Morgen, mevrouw Martens. Hoe ver staan jullie? Met wat? Met de zaak Vroomant, ja. <laughs> Waarom lacht u? Uh, het is van dit weekend. Wat dacht u? Dat de daders zich al spontaan waren komen melden of zo? Ik dacht dat het onderzoek van meneer Vermeulen al iets betoft dat u mogelijk al een getuige had gevonden. Ah, iemand die had staan toekijken terwijl ze de boel aan het leeghalen waren. Meneer Van In, ik kan mij niet voorstellen dat er zaterdagavond tussen elf en één niemand door de Steenstraat is gelopen. En hoe zouden wij die dan moeten vinden, mevrouw de substituut? Overal gaan aanbellen? Of daar met een bord gaan staan? Gezocht? Getuigen van overval? Misschien dat een telefoontje naar de lokale radio al volstaat. Als dat natuurlijk niet te veel gevraagd is van uw zin voor creatief denken, commissaris. Het is alleszins heel veel gevraagd van mijn zin voor hiërarchisch denken. Hoe bedoelt u? Commissaris De Kee heeft ons vanmorgen nog eens op het hart gedrukt... dat er aan de zaak Vrolman absoluut geen rugbaarheid mag worden gegeven. Ik zie niet in waarom. Oh, dan stel ik voor dat u hem daar zelf eens over aanspreekt. Luister, meneer Vanin, het is mijn onderzoek. Als u die stap niet zet, dan doe ik het wel. Nog een prettige dag verder. Alsjeblieft, zeg. Heb je dat nu gehoord, guido. Niet alles, maar hè, genoeg om te begrijpen... dat mevrouw de substitute er geen gras laat overgroeien. Ja, met de kosten van wie? De Kees zegt zwijgen. Van haar moet de radio erbij. Los het maar weer al op, hè, Vanin. Tsu, toch, Peter. Als je het nu eens één keer liet omroepen op een uur dat de, de Kees en de Vromans andere dingen om het hoofd hebben. Nou, in het midden van de nacht of zo, dat zou veel helpen. Ja, je scoort er alles eens mee bij Martus. Geef toe dat dit een uh, niet onaardige bijgedachte is. Nou ja, misschien. Of ik zie nog wel. Maar als ik achteraf de keel op mijn dak krijg... En kermis is een waar, Pieter. Schoenmaker blijft bij uw leest. Dat is ook een spreekwoord. Zeg jij maar eens hoe het met dat cryptogram zit. Rotas Opera. Jij ging toch iemand zoeken die het kon vertalen? Is gebeurd. Ah ja, oui. wie? Frans Billen, de concierge van de Heilige Bloedkapel. Hij verwacht ons vanavond, tegen zeven uur. Hoeveel is het nog? Nog een goede twintig kilometer tot in Namen... en tien uh, minuten later zijn we in Flawine. Ik ben er niet echt gerust in, UB. Waarom niet? Vraag nummer 1 is toch al schitterend verlopen? Een hele winkel vol winnen naar de kloosterstraat. <lacht> ik had gaar een gezicht gezien als ze die verlepte spullen zetten op te vissen, hè. Als er iemand toevallig deze Mercedes heeft zien staan. Ah, er zijn er een duizenden op van die stiepen, hè, Gietje. En dan nog met de nummerplaat die we ergens gevonden hebben. Nee, nee, nee, nee je moet geen schrik hebben. Het is nog niet gedaan, hè, UB. Nee, het begint pas. Daarom dat ik zeg dat we moeten oppassen. Kijk, kom aan, hè. Et c'est en ramassant peine qui renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consomma de bas en haut, le vent souffrant sur l'incendie, le propagea sur les cousins. Et c'est indique en un moment, on vit dérire votre mouvement, mais à pas ça. Toch een machtig plein, hè? Die burg. Ja, ja, Weet je dat je hier heel wat verschillende bouwstijlen kunt herkennen? Van romans tot hedendaags. Allee, hier links bijvoorbeeld, staat thuis. Welke stijl is dat, denk je? Ik heb er eens over nagedacht. Ja, en? Ik ga doen gelijk jij hebt gezegd. Aan de lokale radio vragen dat ze onze oproep één keer uitzenden. Pieter. De keek aan de pot op. Eens Zemers naam. Wat? Oh, je tracht je een beetje cultuur bij te brengen en je luistert niet eens. Ah, oh, ja, schoonpijn, ja. Maar sorry, mijn kop staat nu niet naar een leske geschiedenis. Kunt jij vanavond nog contact opnemen met die mannen van de radio? Ja, ja. Dat zou tamelijk wat moeten gebeuren, hè? Dat zou het uitzenden, bedoel ik dring aan op morgen vroeg, rond een uur of zeven als het kan. Ja, ik zal mijn best doen. Ja, en regel het dan ineens dat je erbij kunt zijn. Om zeven uur, als ze beginnen bellen, allee, hopelijk toch. Ik zal nog eens een voorstel doen, he. om zeven uur morgens. Ja, er moet toch iemand van ons zijn om wat extra te kunnen stellen. Ik wist niet dat iemand van ons een synoniem is voor hierover samen. In de zaak, vrouwman, absoluut. Dat die zondag maar niet zo aandachtig door de Steenstraat moeten rijden. Ja, ja. Nou, we zijn er. Zult u geloven dat ik nog nooit in die heilige bloedkapel ben binnen geweest? Als dat een stille bank is om straks van mij een privé rondleiding te krijgen, vergeet het dan maar. Wat heeft je tegen die gast gezegd? Die nou, billen? Dat we uitleg wilden over die tekst of Ook waar hij vandaan komt? Waar we hem voor nodig hebben? Tuurlijk niet. Ik luister naar de key. Mondje dicht heeft hij gezegd. Dus... Slijmschurk. Goedenavond. Meneer Billen? Ja? verzamel en van In, we hadden een afspraak met u. Kom binnen, heren. Thank you.